Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet en de coalitie hebben morgen een topoverleg met een drukke agenda. Ze gaan in het Katzenhuis praten over drie crisissen. De koopkracht, de stikstofproblemen en de asielopvang. Die laatste is momenteel hot topic in het dorp Albergen. Gisteravond dwong het kabinet voor het eerst een gemeente om asielzoekers op te vangen. Al maanden werkte de gemeente dit plan tegen door geen vergunning te geven. Maar er moest volgens het kabinet echt meer plek komen, zegt verslaggever Wilco Boom. Omdat de opvang van de asielzoekers volledig is uh, vastgelopen, uh, dagelijks slapen er honderden bij het uh, aanmeldcentrum in Terapel op straat. Ja, en om daar nu toch iets aan te doen, gaan ze gemeente dwingen tot uh, medewerking aan die opvang. De gemeente Teubergen is not amused met Actie. Volgens een wethouder kijken ze daar naar mogelijkheden om er wat tegen te doen. In het noordoosten van het land is wateroverlast door de zware regenval en onweersbui van vandaag. In de dorpen Noordse Schut en Elim, vlakbij Hogeveen, staan straten blank. De Meldkamer van Noord-Nederland krijgt veel meldingen van wateroverlast. En de woningnood onder studenten is hartstikke hoog. En oplichters uit het buitenland weten dat ondertussen ook. Ze laten studenten vooraf soms duizenden euro's betalen voor kamers die niet blijken te bestaan. Mijn collega's van Stories gingen op onderzoek uit. En kwamen erachter dat oplichters alles uit de kast trekken voor wat centen. Oplichter doet vaak heel veel moeite om te bewijzen dat hij echt is. Dus uh, ze krijgen een ID-kaart. Vertelt eigenlijk altijd dat hij in het buitenland is. En dat je daarom nog niet kan bezichtigen over een weekje wel. Maar maak alvast het geld over, want er zijn ook andere studenten... die de kamer heel graag willen. En dat gebeurde ook bij Ernst Jan. Ik heb een uh, heel contract getekend. Ik heb ID-kaart van de verhuurder gekregen. En uiteindelijk heb ik dus het geld overgemaakt. Alleen helaas heb ik dus nu niet de kamer gekregen. Want die was er gewoon niet. Maar ik ben nu wel heel veel geld kwijt helaas. Wil je nog meer weten over kameroplichters? Check dan de video van NOS Stories op YouTube. En dan nog het weer, hier en daar nog stevige buien. Vanuit het zuiden wordt het later wel droog. Morgen af en toe een zonnetje, kans op een bui en dan zo'n 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A10 zuid richting de A10 west heb je tussen knooppunt Amstel en Osdorp een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zon Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Fan FM. Het ZFM-radioprogramma op de woensdagavond. Waarin een echte fan.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 Goedenavond luisteraars dus welkom bij weer een aflevering van FM. En vanavond weer een hele speciaal, want vanavond hebben we Rick Pimentel weer bereid gevonden... om ons een hoop te vertellen en te laten luisteren naar de muziek van Todd Rondrun. Ja. Goedenavond, Rock. Goedenavond. Rock, Rock. Ja, Rock. <laughs> nou, begin maar te vertellen waarom nou. Todd Rungrun. -Run, nou, de, de, de vorige uitzending die we hier hadden ja uh, dat, dat, dat was dan uh, als, als uh, item uh, Frank Zappa. ja Maar in feite ben ik Frank Zappa en tot Rundgren. Uh, heb ik die in precies dezelfde periode ontdekt. Okay. En dat is uh, toen ik een jaar of tien, elf was. Dus het was, het was oh, echt jong. Jong, ja. En uh, ja, mijn, mijn zwager, toenmalige zwager, uh, zijn broertje, die, die werkte voor de oor. Dat is een, uh, uh, er was vroeger een muziekblad. Ja, nog en, steeds, hè? Uh, die, oh, het bestaat er nog ja, steeds? Ja, het nog steeds? Oké. En die was uh, uh, uh, muziekrecensent. Dus die kreeg van alle platenmaatschappijen kreeg echt alles. Oh, en dat is leuk. Ja. Dus een dus en platenverzameling, nou, daar werd je helemaal niet goed van. <laughs> en daar ging ik dan af en toe wel eens een keertje tussen neusen. Ja. En dan uh, zag ik bijvoorbeeld een, uh, een mooie platenhoes. Ik denk nou, wat zou dat zijn? Dan zet ik het op. Ja. En... Uh, en zo ben ik ook aan, aan tot Röntgen oh, okay. gekomen. Welke platenhoes was dat? Dat was uh, uh, even denken uh, A Wizard, A True Star. Oh, oké. Okay. Ja. Dit is niet gewoon een vierkante platenhoes. Nee. Dit is, dit, dit is echt een schilderij, maar er zitten, uh, de hoeken zijn helemaal uh, oh. gesneden. Dat het Oh, een beetje afgeknipt, een beetje afhoekig. Ja, af, ja, ja. Af, afgeknipt met ja. vormpjes. En, oh. nou, dat vond ik echt wel een, een, nou ja, ja. een hele mooie plaat Die heb je later gewoon gekocht. Want het is natuurlijk een collector's item. Ja, natuurlijk. Die heb ik toen gekocht. En, uh, en hand ben ik dat gaan draaien. Ja. En uh, uh, volgens mij de allereerste LP die ik um, ooit gekocht heb, dat was een live ja. LP... En die heette Back to the Bars, de, de oh, LP. Yeah, yeah. en uh, dat vond ik echt heel goed. En toen kwam een keer een vriendje bij mij uh, op mijn kamer langs, die hoorde dat ook. En die had ook zoiets van, uh, wauw, dit is te gek. <laughs> dus, dus we zijn eigenlijk allebei tegelijkertijd een uh, soort Todd Rundgren uh, fan geworden. Yeah, yeah. En uh, ja, ik, ik, ik heb me nooit echt heel erg verdiept in, in, uh, in zijn achtergronden en, en, uh, en dat soort dingen. Nee. Maar ik, ik heb ontzettend veel LP's en ik vond het gewoon heilig, hele heerlijke goede muziek. Ja. Er zijn een paar LP's bij, die vind ik minder, dus ja. die, die, die, die draai ik ook niet zo vaak. Ja. Maar uh, er, er zijn er beide. dat zijn echt iconische... Hij heeft er meer dan 50 gemaakt of zo. Dus, uh, ja, hè? Sorry? Hij heeft meer dan 50 albums gemaakt. Dus. Ja, hij heeft er echt, echt heel veel en niet alleen... Albums. Hij heeft ook uh, voor, voor andere bands geproduceerd. Okay, yeah. Hij heeft uh, films gemaakt. Hij heeft. Uh, uh, nou, het is ook, ook een soort duizendpoot, zeker yeah. muzikaal. Want um, hij speelt vrijwel elk instrument wat je me kan, kan bedenken. Hij heeft heel veel LP's yeah. gemaakt. Ja. Yeah. Uh, is eentje. Zo. So. En uh, voor zover ik weet is er zelfs eentje. Die heeft hij echt helemaal in zijn eentje. Dat heeft zelfs de platenhoes zelf gemaakt. <laughs> Zo <ongelofelijk. laughs> echt, echt, al, al, echt alles uh, zelf. Ja, dus, ja, uh, ja. Maar ja, hij heeft ook een, uh, op een gegeven moment een band opgericht. Ja. Utopia. Met, uh, met uh, ook naar zulke goede muzikanten. En, uh, en dat is weer een beetje een uh, andere stijl dan als Todd er uh, een solo uh, okay. op hem heeft. Ja, ja. En, uh, maar dat, dat, dat zal je straks... Uh, gaan straks dat gaan we straks allemaal horen. Dat allemaal zei, zei, ga straks ja, allemaal ja. horen. Want het eerste nummer dat we gedraaid hebben is, uh, International Feel. Ja. Nee, dat, het leuke daarvan is, dat, dat is ook uh, van die LP, hoe is it A True Star. Die die, die, die, oh, die, mooi die eerste, ja. ja. Dat het begin van het nummer uh, werd uh, gebruikt als, uh, als, als tune voor uh, Countdown bij Veronica vroeger. Oh, dat, uit dat, je muziekprogramma, oh, ja, ja. dat heette Countdown ja. met Adam Curry. En uh, dat beginstuk, dat is, uh, dat, dat is het, allereerste, het eerste stukje van, van <laughs> nummer. Dus dat nummer. Maar toen klinkt. ik dat hoorde, ik denk, hm? dus ja? ze zetten tot regen op. <laughs> maar het was gewoon de tune <laughs> van, van het jingle van Countdown. Ik vond het een mooi nummer, dat is wel een goed begin van het, uh, deze twee uur. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou ja, en hij, wat ik al zei, hij heeft, hij heeft natuurlijk ook heel veel geproduceerd voor, voor andere muzikanten. En, uh, uh, oh. en, en ook bij andere muzikanten ook, ook uh, gespeeld, instrumenten ja. enzovoort, en ook gezongen. Ja. En uh, ik denk dat een van de bekendste, dat, dat kent iedereen wel, dat is Meatloaf uh, van Paradise by the Desktop wow. Light. Heeft uh, hij ook geproduceerd? Dat heeft hij geproduceerd. Oh, ja. En hij heeft daar uh, gitaar op gespeeld en uh, ook, ook, ook uh, in, in acht backing vocals gedaan. Okay. Yeah. En het leuke is dat uh, de andere drie leden van zijn band Utopia... spelen ook allemaal mee op, oh, die, op, op Meat Loaf. Ja, ja. Dus, dus alles is, behalve het zingen hebben ze, hebben ze samen gedaan, ja. Ja, ja, ja. en uh, Jim Steinway, Steinbeck? Iets, Steinway, volgens mij, ja. ja, ja. ja. Die, die, die heeft de muziek geschreven voor, ja. voor Meat Loaf. Okay. Maar het is eigenlijk uh, pas eigenlijk een, een, een succes geworden, omdat... Uh, het running heeft geproduceerd. Die heeft weer allerlei uh, in de studio ja. uh, dingen toegevoegd. Echt een soort oh. regisseur. Ja, ja. En, en want hij in het begin had hij zoiets van vanavond leuke karikatuur Timper. op ja. Bruce Springsteen. Dat hij, dat oh, vanuit, was het karikatuur, karikatuur. Ja. ja? Maar ah. uiteindelijk is het gewoon ja, een mega succes geworden Zeker. natuurlijk. Maar ook door de videoclip denk ik. Hè? Ook. De ook. En ja, en ja, ja. Ja. ja. Want ja, ik heb wel begrepen dat de zangeres die we zien op de videoclip. is niet de echte zangeres. is. Nee, klopt. Ellen Foley ja. is de echte. <laughs> ja. En, uh, en, en, en wie in beeld is, dat, die, uh, ja, dat is ja, dat zeg maar een, op, een, ja. een actrice. Iemand die er heel leuk uitziet. Ja, dat is belangrijk. Oké, maar we gaan niet. Uh, meet, of, ja, we gaan wel iets van Mietlove draaien, voor dat nummer. Ja, maar niet Paradise by the Dashboard. Nee, nee. Uit, want dat is zo uh, grijs gedraaid. Ja, dat is waar. Dus ik had zoiets vanavond nou, doen. Uh, een en, en, en iets ander nummer. Je hebt de woorden uit mijn my mouth. Een hot summer night. Hier komt hij. geleden dat ik dat gehoord heb, ja. Ja, dat, is, dat, is, uh, ja, dat staat op de LP. Er staan, uh, want ja. Iedereen kent natuurlijk Paradise by the dashboard light, maar er staan echt heel veel mooie, mooie nummers op DLP. LP. Op, ja, ja. En, en, uh, uh, tot dat wordt ook een NC-maatjes op de achtergrond, ja. Ja, ja, ja. ja precies. Casm uh, Sultan en Willy Wilcox en uh, Roger Powell. Ja, die spelen allemaal daar, daar mee, weet je. Ja. Dat is, uh, Roger Powell ook, dat is toch een drummer of zo? Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, die uh, die spelen mee met windloof. Uh, met, met ja. En de, hij heeft nog veel meer dingen geproduceerd, maar ik, ik, uit mijn hoofd niet even precies uh, wat. Maar. Nou, ik nog wel een paar. Okay. Uh, de New York Dolls <laughs> uit 1973, dat zegt wel niks natuurlijk. Die heb ik een keer gezien, de New York Dolls. Oké, okay. nee, nee, dat zegt mij inderdaad helemaal niks. Nee, nee. nee. Nou, ze waren echt als Dolls dollzaam mannen, als ze ja, van die mooie petticoatjes hadden, zo'n een beetje ruige punkmuzie. Toch in de hoogte daar van de punk of zo? Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, 1973, ja. En Bad Fingers, Straight Up. Ja, dat, dat zegt mij weer niks. Nee, Grant Funk, Railroad, We In America Band, dat zegt mij wel wat. Dat heb ik volgens mij wel uh, naar zitten luisteren, ja. ja. En Ecstasy, uh, Skylarking. Ja. Nou, dat zijn ja, de meeste ja. ja, ja. hij heeft ook een nummer geschreven. Toevallig zag ik het vanmiddag. hoe uh, heet het er nou? Uh, uh, beat, beat, the, beat the drums. Ja, yeah, dat heb ik inderdaad. Ja. Dat klopt, ja. En, en, ja. En dat is heel veel gebruikt in reclames. En, en ja. uh, uh, uh, jingles ook. En, en, uh, nou ja, bij, bij van alles en nog wat. Dat, zou, dat is ook een, een best wel, als je, als je het opzet zou, zou zetten. Ik zet het nu op. Oké. Okay. Heel bekend. En dat gebruiken ze ook bij sport. Uh... Ja, we zijn sport ja. ja, we houden ons aan de playlist. Ook een ander nummer wat hij gemaakt heeft is Flappy. Ja, dat of, of klopt. hij heeft zich gecoverd, ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> dat, dat, dat, dat weet ik. Daar, daar heb ik dus helemaal niet aan gedacht om die uh, überhaupt op de playlist te zetten. <laughs> maar hij heeft het echt helemaal letterlijk, woordelijk, woordelijk heeft hij het vertaald vanuit ja? het Nederlands vanuit <laughs> ja. en het Engels. Maar alleen, hij spreekt het uit als sloppy. <laughs> dat is een, een floppy. Een floppy, floppy, weet je dat is nee, Een floppy. ouderwetse diskje die je in de computer kan ja, stoppen. Ja, ah, dan mis je toch een hoop, denk ik. Ja. Een ja. <laughs> floppy. Dan zeg, zien wij meteen dat konijntje natuurlijk. Met die langer ja, op ja, ja, dan, ja, precies. Maar ja, dat, wat, uh, ik weet eigenlijk niet eens de achtergrond waarom hij dat, dat gecoverd nee, heeft. Nee, ik ook niet, nee. Nee. Dat, dat, dat, dat, misschien dat hij een Nederlandse vriend of vriendin had... die, die, die, die ja. in het Engels aan hem verteld ja. heeft. Dat nou zo, eigenlijk... Het is natuurlijk wel een leuk verhaal Het is natuurlijk wel, echt een, een heel, heel, heel grappig verhaal. Weet je ja, mooi Ja, een beetje zielig, maar... Nou, <laughs> fantastisch. Als je zoiets kan bedenken... dat, ja, wat, dat, dat vind ik, ik echt, dat je vind je vind betekent, ook ja. meesterlijk, hoor. Ja, <laughs> ja. <laughs> snap, hè. <laughs> dat flappen je in één keer. Je ziet het helemaal denk. voor je ook, hè? Ja, je ziet het echt voor je. Maar dat is bijvoorbeeld met... Toad die heeft een aantal nummers, weet je, ja. en, en dan kan je ook echt, uh, dan, dan, dan gaat het over een bepaald onderwerp, en uh, als je je ogen dicht doet, dan, dan door de muziek die hij maakt, dan zie je het gewoon eigenlijk voor je. Hij dat, dat, dat, dat, dat kan okay. heel ja? beeldend uh, muziek ja. maken, ja, waarschijnlijk heeft iedereen een ander beeld, beeld. In, in, in zijn hoofd, ja. maar. Weet je, er, komt, er komen we straks wel... Uh, Oké, okay, net zoals je een boek leest. Dan zie je ook een bepaalde dingen ja, voor je. Ja, met als de de, muziek. Ja, ja, ja, als je een ja. boek leest, en de, dan heeft ook iedereen een uh, bepaald... Uh, ja, ik zit nou te denken, als ik muziek hoor, heb ik dan iets voor me? Jij wel Weet ik eigenlijk niet, nee. Ik ga eens proberen. Wat, wat is het volgende nummer? Dan ga ik daarmee... Even, even kijken hoor. Uh, ja, dat is uh, Flamingo. Um, die staat ook op... Hoe is het? A True Star, de album. Ja. En uh, ja, daar kan ik, dat valt eigenlijk niet zoveel over te vertellen, maar ik vind het gewoon echt onwijs heerlijk nummer, vind ik het. <laughs> nou, we gaan wel luisteren, dan weten we meteen jouw smaak. Hier ja, komt hij. Ja, <laughs> prima. een heel ander nummertje. Een beetje experimenteel. Veel synthesizers en ja, zo. Een mooi uh, nummer, ja. Ja, dus ja, het is echt... echt dus, dus eigenlijk kun je het met niks vergelijken. Nee. Ja, wat maar, je net zei, misschien Frank Zappa een beetje. Ja, in het, het begin er zit echt een beetje ja. Sapiaanse klanken in. Ja. Weet je, een beetje dat omhoog naar beneden. Dat, dat, dat, dat, dat zit, zit erin, maar... Ik vind, uh, zoals Roger Powell, die speelt synthesizer op dat nummer, mm -hmm. nou, dat vind ik echt zo... Knap, dat, dat, ja. uh, dat, en, en voor die tijd, weet je, ik denk dat die LP uit uh, 73, uh, 73 ja. of zoiets is. Ja. Nou, en, uh, nou, het waren er nog niet veel synthesizers. Nee, op, op, op, op, op, op, en hij ja. had allemaal elektronische apparatuur ja. en synthesizers en, de, en de, experimenteerde die zelf ook mee. Ah om dingen aan elkaar aan te sluiten en weer via en weer via, via de, de energie te dus zijn. Dus het was ook wel een beetje baanbrekend, ook een beetje voorloper zeker. op elektronische geduiden. Ja, zeker. Hij heeft, volgens mij heeft hij ook uh, zelf uh, een, een nieuwe soorten elektronische muziekinstrumenten ja? uitgevonden ja. En, en ook gemaakt. En, uh, wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, ja het, is echt, het is echt serieus een duizendpoot die, die, die, die, die, die, die nog steeds bezig is. Hè, ja. want, uh, ik ben niet hoe oud hij nu ondertussen is. Volgens mij is hij in 1948 geboren, ja, 47. Dat is wel goed, ja. Ja. ja. Is hij nou 2 Nee, 48. Dan, dan is hij nu uh, vier... Kijk, jaar ouder dan ik, vier, 74. 74? Ja, ja. Ja. ja. ja. En, en, en, nog, en nog steeds actief, hè? Ja, ja. Dus uh, Ik ben bijvoorbeeld vrienden met hem op Facebook. Oké, okay, yeah. ja? Ja. Yeah. Ja. Dus uh, dat was ik laatst weer... Toen ik ook met dat ik hiermee bezig was... Yeah. Ik denk, shit, het wordt toch wel eens een keer tijd dat hij naar Nederland komt. Hè? Dus dan stuur ik hem <laughs> gewoon een berichtje via Facebook. Ik zeg: je kom nou eens een keertje weer naar Nederland, weet je wel. En dan, uh, dan krijg ik wel een berichtje terug. Van, nou, bedankt. En, en, oh, echt hoor? En, en leuk yes. dat, je, dat je mijn muziek oh. zo. Uh, Oké, okay. ja, nou moet je wel ja, zeggen. Radio-uitzending helemaal gemaakt hebben. Ja, ja, ja. ja, ja, dat, ja. Dat, dat, Want, uh, tijdens die voorbereiding hebben we nog gevraagd of jij uh, optreden gezien hebt. En toen heb ik verteld dat ik hem nooit gezien heb, maar ik heb hem in 2019 gezien in Paradiso. Oh, ja, ik ook. Ja, echt waar? Ja. Ja, dat ben ik, ja, ja echt. echt <laughs> uh, en, en de keer daarvoor, ik weet niet meer precies waar dat was, had hij een show, daar kwam hij, bijna ieder nummer verkleed in zich, daar kwam hij weer in, in, in, in een ruimtepak. Dat heb ik niet gezien, nee. <laughs> en dan kwam hij weer, uh, nou ja, echt met de, ja. de meest rare creaties. Ja. Maar inderdaad, die show in, uh, in 2019, in Paradiso, die, uh, die, ja. die, die heb ik ook dat gezien. Dat was mooi. Vooral voor ja, de pauze. En de pauze was een beetje, een beetje raar. Echt, hè? Was het nou afgelopen of niet? Of zo? Ja. Ja, ja. ja. Maar toen heeft hij zijn mooie, mooiste nummers gespeeld. Ja, ja maar, en ja. weet je, ik vind zijn stem is ook zo herkenbaar. Ja, tenminste, als, als je hem kent, natuurlijk. Ja. Ja. Maar, en, en dan is hij nu is hij dus uh, 72. Ja. En hij heeft ja. nog steeds exact dezelfde stem als, uh, ja. uh, als, als 50 jaar geleden. Ja. Ja. Ik, vond, ik, zal, ik vond hem wel een beetje duister uitzien. een beetje. Met een half halflange haar, die zonnebril op. Ja, dus, ja, klopt. Ja. Je klopt. moet hem niet s'avonds tegenkomen. Hij is, hij is ook wat dikker geworden, want het was vroeger echt een onwijs mager schaminkel. <laughs> met heel lang sluik haar. Nou, dat heeft ja, hij nog steeds. Dat lange sluik haar. Ja, ja, ja. Maar hij, is, hij, hij heeft wel een buikje en dat soort dingen gekregen. <laughs> het goede leven, ja. Het goede leven, ja, ja, ja, ja. Nou, mag het inderdaad. Oké. Okay. Maar ik vond het een mooi nummer. Het volgende nummer: Ja, dat, dat is uh, Communion with the Sun. Dat is uh, van een LP van, uh, van, tot, van Utopia. Dus de, de band van uh, Todd Rundgren. Ja. En uh, dat was eigenlijk de eerste LP die ik had van niet alleen Todd Runker, maar van Utopia, van zijn band. Oké. Okay. Ja. En dat vond ik ook echt zo, een fantastische LP. Ja. En er staan uh, echt alleen maar goede nummers op. Oké. Okay. Maar ze duren allemaal <laughs> een beetje lang. Ja. Uh, dus dus ik, ik, heb er, ik heb er drie van uitgekozen. En, eh, uh, yeah, Communion with the Sun, ja, yeah, dat is gewoon. Engel, nou ja, je moet er naar nou luisteren, dan ja, het is we gewoon. We beginnen uh, gewoon, hè? Mooi. We laten ons mooi. Vrouwen, ja. ja? Hier komt Communion with the Sun. Uh, moet ik wel de goede aanklikken? Dit is hem. Muziek. <truim> Communion with the sun. Ja, communion with the sun. Nou, ja, het leuke is, want wat, uh, de, deze LP gaat eigenlijk over de zon. Ra, ja. ja ra. De Zonra. De, de Griekse ja. Oh, ja. zonnegod, ja. Ra. Zo heet die LP. En, uh, op de, op de, de Hoes is het natuurlijk ook een, uh, een, een, een hele mooie foto van de zon. Ja, ja. ja. En, um, dus, dus ja, dit, dit, dit is uh, vandaar Communion with the sun. Het gaat over. over, over de zon heeft heel veel invloed op ons, zoals we de afgelopen ja. weekend hebben kunnen ervaren. Heerlijk was, was het, ja. Ja, het ja, was ja, wel ja. lekker warm in ieder geval. Ja. En lekker druk, heb ik gehoord, is het antwoord. Ja. ja, jullie waren weg. Wij waren weg, ja. Weg, ja. ja, ja, ja. Dus, uh, maar goed, er staat nu geprogrammeerd een, een, uh, een volgend nummer. Dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk een sprookje: ja. een uh, electrified fairy tale. Een, uh, maar die, die denk ik dat die misschien uh, te lang duurt tot aan uh, 9 uur. Nee, ik kan precies. Het is 18 minuten en 21 seconden. Dus we hebben nog 23 minuten. Oh, ah, oké. Okay. Dus als je een okay. beetje doorpraat dan... Uh, ja, nou ja, kijk, wat, wat, wat, ik, ik, omdat het één lang nummer is. <laughs> nee, we gaan onder onderwijl onderbreken en dan kan je er wat voor zeggen. Ja? Yeah? Ja, prima. Dan laten we gauw beginnen, dan. Ja. Yeah. This is een electrified fairy tale. If you've never heard of an electrified fairy tale, just picture little fairies with wee tiny electric guitars. Once upon a time, in a land not far from here, there was a place called Harmony. Everyone in Harmony was happy, and this joie de vivre was guarded by the invisible patron, the muse Singering. But jealous forces, and there are always jealous forces in such tales, have conspired to capture the spirit, imprisoning it in a chest with four keys and casting the keys to the four corners of the earth so that only four particularly brave and talented individuals might retrieve them. It is here that our story begins. zeg maar het intro, dit is het ja? sprookje waar ik het eerder over had, uh, er, is een, er is een dorpje dat heet Harmony en, uh, en daar is iedereen helemaal gelukkig en blij en dat, en dat komt door de, ja. de, de, de spirit, de geest die in Harmony leeft, die zorgt ervoor dat iedereen hartstikke gelukkig, gelukkig is. Ja, ja, ja. Maar in dat land er zijn natuurlijk altijd jaloerse uh, uh, krachten. En uh, die, die, zijn, die, die willen dat niet. Nee, natuurlijk. Die ja. hebben uh, de, de, de geest van Harmony, die heet Singring. Die okay. hebben ze gevangen. In een glazen gitaar gestopt. Ja. Uh, die gitaar hebben ze weer in een, in een kist ge, geduwd. Uh, met vier <laughs> sloten erop. Ja, ja. Uh, ze hebben die sleutels. Die hebben ze. Uh, Weggegooid, verspreid over het hele land... Ja? op de meest gevaarlijke plekken... die je maar kan bedenken. <laughs> en nou is het zo dat... Uh, de enige manier om... Die, uh, de geest van Harmony weer te bevrijden... Ja? is om die kist te openen... Tuurlijk. met die sleutels... die glazen gitaar kapot te gooien... <laughs> en, dan is, en dan is de geest... Is weer, is weer vrij. Die kan, okay. die, en, en dan ja, wordt Harmony... Harmony weer, weer, weer blij en, en gelukkig. Ah. En nu, omdat die geest... Uh, gevangen is in ja. die glazen gitaar, uh, wordt iedereen ongelukkig. Eigenlijk is Harmony uh, uh, langzaam aan, de, aan, aan het doodbloeden. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus, uh, uh, maar het, het is zo gevaarlijk dat er zijn echt maar een handjevol uh, dappere strijders ja. in het land die het <laughs> aandurven om die okay. sleutels te gaan zoeken. Ja, ja. En, uh, uh, er ligt de sleutel uh, ergens uh, in, in, in, in het water. Ja. Er ligt ergens een sleutel uh, verborgen in, in, in een uh, gebied waar dat altijd enorm stormt. Oh ja, de wind. Ja. ja. Uh, in, in het vuur en ja. ergens, in, ergens in de aarde. Ja. En dat zijn allemaal hele gevaarlijke plekken. En ja. het leuke is dat uh, die, die vier plekken uh, daar wordt het water je hebt wind, vuur en aarde. Ah, de vier elementen. Die, ja. die elementen. Ja. Uh, ieder uh, lid van de band speelt een, een solo. Oh. Of zijn. Of zijn, uh, ja. zijn ja. En uh, bijvoorbeeld uh, water. Dat uh, um, uh, is Willie Wilcox. Of die een uh, die, ja. die die die speelt een drum solo. Maar je okay. hoort echt in de muziek. Ja. Kan je echt voorstellen van oh ja, hij daar gaat nu onder water. Oké. Okay. Mooi, daar gaan we nu luisteren dan. Ja. ja? ja. <laughs> Naar nou, onze eerste held. Having gathered on the green, the brave adventurers of the land march off in search of the keys. Their quest leads them first to the river's edge. Ja, nou, dan hoor je toch echt wel duidelijk dat die, uh, oh, dat die, die, die, die Brave adventurer die de, de, de eerste <laughs> sleutel uh, gaat zoeken... dat die een rivier is ingedoken ja. en onder water zit. En heeft ze nou gevonden volgens mij? Ik zal, die, ik zal het eindelijk niet verklappen, maar de, de eerste is gevonden. <laughs> <laughs> en nu de tweede dan? <laughs> en de, de, <clears throat> ja, de tweede, dat is, uh, dat is Winter. Er gaat Casem uh, uh, Sultan... Die, uh, die, die speelt Bas. Die, ja. die speelt een Bas-solo. Okay. En dan zul je ook horen van... Dat dit is echt gewoon ergens iets met... Dat daar is heel veel wind. hurricanes en alles. <laughs> daar komt ie. <laughs> Dat was de best, mooi. Ja, ja, nou ja, en je, je, je hoorde duidelijk een, een orkaan op de achtergrond. Ja, goed zeker. <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, ik ben benieuwd of hij hem gevonden heeft, die sleutel. <laughs> Gaan we naar de volgende, het wordt spannend. <laughs> ja. ja, de volgende, uh, dat is, dat is uh, vuur. Ja. En uh, deze, deze zeer dappere held die op zoek gaat naar de derde sleutel, <laughs> die uh, raakt in gevecht met een, uh, met een vuurspugende draak. En als je dus ook dit hoort, ja. dan zie je echt dat hij in gevecht is met een, met een vuurspugende draak. Ah. Uh... Muzikaal gesproken, hier komt hij. Volgende woord dan? Ja, dat wordt Aarde. Dat is, dat is de gitaarscholen van Todd Runker zelf. Oké, okay, ja. En, uh, nou ja, luister maar. Daar komt hij. adventurers march triumphantly into the Valley of Silence to open the chest, smash the glass guitar, and free the spirit of harmony. Ja, hè? Nou, gelukkig is het, uh, is het goed afgelopen. <laughs> <laughs> en hebben ze alle vier de sleutels gevonden. En dan konden ze de glazen gitaar uit de kist halen. En uh, kapot gooien. Waardoor Harmony natuurlijk weer, uh, ja. weer, weer, weer, weer gelukkig werd. Ze zijn net niet allemaal uh, doodgebloed, nee, zeg maar. Oh, ja. Ja. Maar ja, ik vind het mooie in dit, in dit nummer. Het bestaat uit, uit vier solo's. Ja. Waarin ze uh, het, het verhaal gewoon... Uh, niet uitbeelden, maar uitspelen. Uh, yeah, yeah. Ja, mooi gezegd. Door, ja. Door, door, door het geluid wat je hoort. Ja. Uh, er ontstaan er beelden uh, voor je. Tenminste, dat gebe gebeurt bij mij. Ja, ja, maar, ja. maar ik denk dat uh, als, als iedereen zijn ogen dicht doet... dat je dat, je dat, dat gewoon voor je ziet, echt voor, voor, voor je ziet, weet je wel. Dus... Uh, ja, daarom vind ik deze, sowieso deze LOP uh, ja. echt goed. Daarom moet ik zometeen nog één nummer. Nog één nummer? Maar dat is, komt straks. <laughs> maar ik vond het een, inderdaad een mooi nummer, ja. Mooi ja. om mee te eindigen. Want uh, we gaan inderdaad naar uh, het nieuws en de reclame, als dat er is, van 9 uur. En dan moet je nog 5 seconden volpraten. Ja, dat, was, <laughs> maar, dat zal ik dan maar even Tot doen. Tot zover. Denk.